5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Dure medicijnen, pompen en fabrie voorlopig vergoed. Ongeluk met bus met scholieren in Rauwveen. En VVD en PvdA-onderhandelaars aangeschoven bij informateurs. De vergoeding voor de medicijnen voor de ziekte van pompen... en de ziekte van fabrie blijft voorlopig gehandhaafd. Zowel bestaande als nieuwe patiënten krijgen de vergoeding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 Woensdag gebeurde op dezelfde plek in Rauveen ook een ongeluk... waarbij een bus en een auto betrokken waren. Het verkeer rijdt tijdelijk over smalle landweggetjes... omdat de doorgaande route is afgezet voor werkzaamheden. De informateurs Kamp en Bos zien bij de onderhandelaars... in de kabinetsformatie een sterk gevoel van urgentie. Vandaag waren de eerste onderhandelingen tussen de VVD'ers... Rutte en Blok en Samson en Dijsselbloem van de PvdA. Kamp zei dat de onderhandelaars hetzelfde denken over de prioriteiten en Bos voegde daaraan toe dat VVD en PVDA er zo snel als verantwoord is uit willen komen. De partijen zijn niet van plan veel naar buiten te brengen over het verloop van de onderhandelingen. Bos benadrukte dat zijn werk als informateur niet betekent dat hij wil terugkeren in politiek Den Haag. Hij wil de informatieronde snel en succesvol afronden... en is daarna niet beschikbaar voor een functie in het kabinet.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 Ook uit andere grote steden als Karachi, Lahore en Islamabad... komen berichten over ongeregeldheden. Daarbij zijn tientallen mensen gewond geraakt. Een Duitse rechtbank heeft de nazi-kamparts en oorlogsmisdadiger... Aribert Haim doodverklaard. De rechtbank in Baden-Baden zegt dat er bewijs voor is... dat Haim in 1992 in Egypte is overleden. Drie jaar geleden meldde de Duitse omroep ZDF... dat Haim in 1963 naar Egypte was gevlucht... en zich jarenlang schuil hield in Cairo.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 De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... staat we knooppunt 4 kilometer na een aanrijding. De weg is dan wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat een lange file... tussen Henkido Ambacht en Harniksveld-Triesendam 12 kilometer. De rijman wordt daar nu schoongemaakt met een ZOAP-cleaner. Na een ongeluk de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum kan beter omrijden... via de A16 richting Breda en dan vanaf Zonzeel over de A59 en de A27...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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 21 september. Er komt geen wielerpardon. Clementie voor dopingzondaars. Het kinderpardon is ook nog niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, is dat de formatie van start is gegaan. En er zijn protesten in Pakistan. Sinds onze founding is de Verenigde Staten een nation die alle all respecteert. We reject. All efforts to denigrate the religious beliefs of others. Een opmerkelijke boodschap van president Obama op de Pakistanse televisie. Amerika heeft respect voor alle religieuze overtuigingen. Zo klonk het op de zenders. Ondanks die boodschap is het al de hele dag onrustig bij protesten tegen de Amerikaanse anti-islamfilm. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn in verschillende steden zeker 15 mensen omgekomen. Lucas Waagmeester, onze correspondent. Lucas, ik zei het al, opmerkelijk. Obama op de Pakistanse televisie. Vinden ze dat in Pakistan zelf ook? Ja, toch wel. De Amerikaanse ambassade in Islamabad koopt voor 70.000 dollar reclamezendtijd op de Pakistanse televisie. Om inderdaad dit soort spotjes, zoals je net hoorde, te laten zien. Uh, Hillary Clinton komt ook aan het woord. Kennelijk hebben ze het gevoel dat Pakistanen er niet genoeg van doordrongen zijn. Dat uh, ja, het feit dat die film niet verboden wordt... niet betekent dat de Amerikaanse regering ook achter de inhoud van die film staat. Hè? Als je de profeet Mohammed als een boef... Als een slechterik afbeeld, dan snappen veel Pakistanen niet... dat de overheid in Amerika dat niet gewoon verbiedt. He, dat die vrijheid van meningsuiting zo grenzeloos is... dat is voor Pakistanen heel moeilijk te begrijpen. Ja, Wessel de Jong in uh, Amerika. Wat is de verklaring die uh, de Verenigde Staten zelf geeft... voor dit opmerkelijke initiatief? Wessel de jong in Amerika is er nog eventjes niet. Dan ga ik nog wel met, met jou verder, uh, Lucas. Want hoe is trouwens de situatie op dit moment? Uh, het is aan, ondertussen avond bij jullie. Is het nog steeds onrustig? Nou, het lijkt iets rustiger te worden op de meeste plekken. Um, premier Ashraf had vandaag uitgeroepen tot een dag van liefde voor de profeet. Dat betekent na het vrijdaggebed... Grote menigtes op straat in alle grote steden. Veel gewone mensen die zich toch echt gekwetst voelen. Hè? Die, die, die verder geen geweld willen of zo. Maar het ging toch op veel plekken ook wel mis. In de hoofdstad Islamabad is een kleine veldslag geweest... rond het gebied waar veel ambassades zijn. Die wijk die was helemaal met containers op de weg... en met checkpoints afgesloten. Uh, alleen in Karachi, in het zuiden... Wordt, worden nog steeds nu wel ook incidenten gemeld. Brandstichting, schotenwisselingen. Pakistanse media hebben het nu al over 14 doden daar. Alleen al in Karachi, dus ja... Zo gewelddadig hebben we de protesten in Pakistan eigenlijk nog niet gezien... sinds die, film, die Amerikaanse film op YouTube werd gezet. Ja, Wessel de Jong, in Amerika, onze Amerika-correspondent. Ik vroeg net ook al, Wessel, van waarom doet de Verenigde Staten dit? Dus die boodschap van Obama uitzenden via de Pakistanse televisie. Nou ja, een woordvoerster van het State Department, van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd... ...ja, wij denken dat dit een effectieve methode is. En Amerikanen hopen natuurlijk echt dat uh, met deze boodschap, dat het nou eens doordringt... ...dat het Witte Huis echt helemaal niks met die video te maken heeft. En dat ze dus ook zelfs walgen van het filmpje proberen, wat ook uh, Lucas zei. Hè, proberen dat idee van die vrijheid van meningsuiting, proberen ze erover te brengen. Nou ja, in feite is er eigenlijk niks anders gedaan dan gewoon zendtijd kopen op zeven kanalen. Ze denken daarmee 90 miljoen uh, pakistanen denken ze daarmee te bereiken. Er is verder geen apart materiaal of zo voor opgenomen. Er zijn gewoon bestaande persverklaringen van vorige week... van Obama en van Clinton zijn verwerkt tot gewoon deze clipjes. Dus eigenlijk wat dat betreft zijn het gewoon klassieke... Amerikaanse verkiezingspotjes. Wat onduidelijk is uit de verklaring van het State Department... is waarom dit soort spotjes nou wel in Pakistan worden uitgezonden... en bijvoorbeeld niet in alle andere landen nu in de regio... waar het zo onrustig is. Nou goed, in ieder geval in een poging om het rustig te krijgen. Lucas, jij vertelde net al... Dat het lukt niet echt. Zijn er nou bepaalde soorten groepen die die demonstraties aanjagen? Wat, wat of wie zit erachter? Ja, eigenlijk van alles. Hè. Natuurlijk zijn er extreme groepen... die allemaal uh, nog meer dan de ander willen laten zien... dat ze bereid zijn om heel ver te gaan... in het beschermen van de naam van de profeten. Uh, er zijn ook in Pakistan bijvoorbeeld ook wel politieke partijen die de straat op gaan. Je moet je daarbij natuurlijk ook realiseren... dat in Pakistan er verkiezingen aankomen. Iedereen wil zich even laten zien... Maar er is in Pakistan sowieso wel, in die zin is Pakistan wel echt anders, denk ik, hierin dan, dan bijvoorbeeld die, die, dat, die gewelddadigheden die we eerder in het Midden-Oosten hebben gezien. Er is daar sowieso een enorme voedingsbodem op dit moment voor dit soort uitbarstingen, die, die heel weinig eigenlijk met die anti-islamfilm of die cartoons te maken hebben. Er is een enorme onvrede over de overheid, over de corruptie. Je ziet dat iedere gelegenheid eigenlijk wordt aangegrepen om de boosheid daarover. Te uiten. Dus een dag van liefde voor de profeet. Ja, die werd vandaag ook een beetje een dag van haat. tegen alles wat, over, wat met de overheid te maken heeft. En dat soort dagen, ja, die zien we eerlijk gezegd de laatste tijd wel vaker in Pakistan. Dankjewel, Lucas Waagmeester. En u hoorde ook Wessel de Jong vanuit Amerika. De VVD. En de Partij van de Arbeid, en daar hebben we het natuurlijk weer over Nederland... die delen dezelfde prioriteiten bij de vorming van een nieuw kabinet. En dus moet er snel gehandeld worden. Dat zeggen de informateurs Bos en Kamp. In Den Haag is Hans Andringa. Hans, dat betekent dat ze op één lijn zitten. Maar betekent dat ook dat de verhoudingen meteen goed zijn? Die verhoudingen die waren vorige week al goed. En na een eerste gespreksronde zijn die nog steeds uh, goed. Want inderdaad, de afgelopen tijd hebben we steeds kunnen horen. En ook weer vandaag dat het belangrijk is dat er snel een stabiel kabinet komt. Dat we niet eindeloos gaan onderhandelen tot drie cijfers achter de komma. Nee, je moet elkaar iets gunnen. Nou, dat ging vanmiddag nog uh, steeds goed. Luister maar eens naar de reacties van Dirk Samson en Mark Rutte... na afloop van dat eerste gesprek.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 verder geen mededelingen te doen. Dat is nou wel weer jammer, want daar zijn we natuurlijk allemaal wel erg nieuwsgierig naar. Nou ja, goed, ik kan er wel eentje bedenken. Dat is namelijk het financiële kader. Oftewel, hoeveel geld mag je uitgeven? Ja, dat is uh, voor zover uh, Kamp en Bos daar al iets over hebben laten merken. Dat is dat uh, maandagochtend beginnen ze met een bijpraatrondje... met allerlei financiële en economische experts van de Nederlandse Bank... van het uh, Centraal Planbureau... Uh, ja, en daarna weet je wat er uh, voor geld binnen is... wat er binnen kan komen en wat er allemaal uitgaat. En dat is nog steeds te veel, iedere dag weer. En dan hebben we het nog niet eens over hele moeilijke uh, dossiers... als ook uh, de zorg en de sociale zekerheid... die ook heel veel geld uh, gaan kosten. Maar nogmaals, beide heren zeggen niet eindloos onderhandelen... Rutte en Samson, maar laten we elkaar wat gunnen... en snel zaken doen, zodat we aan de slag kunnen als kabinet. Ja, we hadden het er net al eventjes over. Hè. Vertrouwen speelt natuurlijk ook... een grote rol bij uh, onderhandelingen. Tafelschikking kan daarbij uh, van uh, belang zijn. Is daar ook nog iets over gezegd? Ja, uh, dankzij uh, onze Michiel Breedveld. Want hij wist ook dat psychologie een belangrijke rol speelt... bij die onderhandelingen. Bijvoorbeeld, hoe zit je ten opzichte van elkaar? Naast, uh, naast wie zit je? Wie zit er tegenover je? En vandaar dat hij maar eens even vroeg... viel mij op... Uh van de beelden die ik zag van de tafelschikking. Zou u eens kunnen vertellen hoe die eruit ziet, meneer Bos? <laughs> um, de heer Rutte en de heer Blok uh, zitten naast elkaar... en ik zit naast de heer Rutte. En naast mij zit een secretaris. En tegenover mij zit de heer Kamp... geflankeerd door de secretaris... en de beide onderhandelaars van de Partij van de Ik vond dat opvallend, omdat door deze tafelschikking... er niet twee kampen ontstaan. Is dat ook een bewuste keuze? Ik mag aannemen dat er over dat soort dingen is nagedacht, ja... En hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Nou, ik denk dat het heel goed is. En uh, het geldt met name ook uh, de rol van de informateur. Wij zijn geen mede-onderhandelaars. Uh, wij zitten niet namens respectievelijk Partij van Arbeid en, en de VVD zeg maar, de derde man te zijn in het onderhandelingsteam. Uh, wij horen oog te hebben voor de belangen van beide partijen en, en beide partijen richting een goed resultaat te brengen. En dat ziet u ook uh, weerspiegeld in de manier waarop we aan de tafel zitten. Ja, u heeft toch beide uw eigen achtergrond. Uh, heeft dat meegespeeld om dan toch. Ja, naast zeg maar in uw geval, meneer Kamp, naast de Partij van de Arbeid onderhandelaars te gaan zitten? Nou, wat meegespeeld heeft, is dat men geen tijd wenst te verliezen om uh, ons mee te nemen in dossiers. Men verwacht van ons dat wij weten uh, hoe de dossiers ongeveer in elkaar zitten, men verwacht van ons begrip voor hun positie. Uh, en men verwacht uh, mede met ons tot er snel resultaten kunnen komen. En uh, wij denken die rol te kunnen spelen. Nou, beide heren willen zich dus uh, dienstbaar opstellen. We zagen bij uh, een vorige formatie een keer... dat we een mobiele, door het land reizende onderhandelingstafel hadden. Meneer in het midden een grote pot met uh, zoetigheid. Nou, deze heren die denken voor ons nog gewoon in de Tweede Kamer uh, te blijven zitten... en niet op uh, verschillende locaties. Ja, en dan was er natuurlijk nog wat andere belangrijke nieuws... wat Wouter Bos te melden had. Ik kom niet terug. Ja, hij stapte de Vermeerlo-zaal binnen waar die persconferentie werd gehouden. En uh, hij keek echt heel blij en uh, goed gehumeurd die zaal weer in. En het leek erop alsof, die, ja, alsof het hem goed deed dat hij weer in Den Haag stond... En voor zover mensen daar de conclusie aan verbonden... dat hij wellicht weer terug zou komen in dat nieuw te vormen kabinet... van VVD en Partij van de Arbeid, daarin was hij heel duidelijk. Hij zei, ik heb nu onbetaald verlof opgenomen... en als deze klus geklaard is, dan ga ik weer terug naar mijn werkgever. En dat zal niet in Den Haag zijn, want hier kom ik niet terug. Dietrich Samson moet een andere vicepremier zoeken. Dankjewel, Hans. Hans Andringa was dat vanuit Den Haag. Straks hebben, hebben, hebben. Veel mensen op jacht naar een nieuwe telefoon in Düsseldorf en Oberhausen vandaag. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, ik krijg heel veel vragen binnen. Wat is dat nou weer? Een Zoabcleaner? Een Zoabcleaner, ja, die uh, maakt de gaatjes in het asfalt schoon. Daar, ligt, uh, daar zat olie in. Na een ongeluk, en uh, dat wordt dan opgezogen. Zo'n soort grote stofzuiger is het eigenlijk. Ah, en die hebben jullie ingezet op de A50? Op de A15 is dat. En uh, daar is inmiddels uh, de zomervlima klaar met opruimen. Dus uh, de rijstroken zijn daar weer open. Dan gaat om de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Maar er staat nog wel een lange file voor Hardingsveld-Griesendam, 12 kilometer. Ook nog een file op de A7 afsluitdijk richting Herenveen. Uh, tussen Sneek en Knoppertjouwen staat 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Minister Leers is terughoudend over de asielmotie. De Tweede Kamer wil dat gedurende de formatie geen kinderen worden uitgezet die al lang in Nederland zijn. Maar de minister zegt dat niet te kunnen toezeggen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Het is een gevoelig politiek thema in de formatie: de asielkinderen. Zo'n 700 kinderen die al langer dan acht jaar in Nederland zijn, lopen het risico uitgezet te worden. De PvdA heeft voor de zomer samen met de ChristenUnie... een wetsvoorstel ingediend voor een generaal pardon... voor deze asielkinderen. En na de verkiezingen is daar ook een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Eén probleem, de VVD wil het niet. En om de zaak niet te laten escaleren... zal de PvdA niet nu al een beslissing forceren... en is afgesproken dat ze er tijdens de formatieonderhandelingen over beslissen. Tot die tijd zouden dan geen asielkinderen uitgezet worden. De zaak leek geregeld... Maar minister Leerst geeft geen duidelijkheid of en hoe hij uitvoering geeft aan de wens van de Kamer. Ik heb uiteraard kennis genomen van de motie en we hebben hem ook besproken zo even uh, in het kabinet. We hebben ook kennis genomen van de gewijzigde politieke verhouding in de Tweede Kamer. Ik zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid invulling geven aan mijn beleid. En dat doe ik zeg maar, vanuit mijn verantwoordelijkheid als minister uh, van Asielbeleid en uh, een nadere detaillering. En uh, nuancering ga ik niet geven, omdat dat alleen maar tot verwachtingen gaat wekken. Verwachtingen die hij niet waar kan maken. Want het is immers nog niet zeker of het nieuwe kabinet besluit... tot een pardon voor asielkinderen die hier lang zijn. Toch is de vraag van de Kamer simpel. Gedurende de formatie geen kinderen uit te zetten.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 Ja, maar dat, daar kan ik ook niks aan doen. Uh, ik zeg net, iedere detaillering roept verwachtingen op. Ik heb als minister een verantwoordelijkheid om zorgvuldig te zijn. En ik ga niet nu hier met u over individuele gevallen zitten praten. Minister Leers was dat. We gaan verder praten met Arie Slob van de ChristenUnie. Ja, meneer Slob, um, eigenlijk vraagt u het onmogelijk van de minister... zegt hij met zoveel woorden, want hij moet zijn beleid tijdelijk aanpassen... terwijl onduidelijk is wat het nieuwe kabinet ermee gaat doen. Nou, Ik weet niet of dat het onmogelijk is. Uh, we hebben respect getoond voor het feit dat er een, uh, onderhandelingen nu gaan uh, starten... en inmiddels vandaag zijn gestart voor een nieuw uh, kabinet. Dus we hebben niet een motie ingediend zoals dat in 2006 nog wel door uh, de heer Bos is gebeurd. Die direct al een uh, vrij vergaande uitspraak uh, forceerde in de Kamer. Nee, en als zelfs... we gevraagd hebben, ja. even pas op de plaats maken. Afwachten tot, uh, tot de onderhandelingen klaar zijn. Dan weten we ook definitief wat het wordt. En maar... tot die tijd in ieder geval niet uitzetten. Daarvan zegt de minister dat hij dat eigenlijk uh, ook niet goed vindt. Want dat wekt uh, verwachtingen. Nou, is, de enige verwachting is, en uh, die mag men hebben... dat uh, de Partij van de Arbeid uh, mogelijkerwijs de VVD zover kan gaan krijgen... dat ze steun gaan geven aan een uh, initiatief wetsvoorstel... wat nu al bij de Kamer nou, voor ligt. Hij heeft het niet zozeer over de politieke verwachtingen. Hij zegt ook gewoon, de mensenhandelaren staan al klaar. Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd niet echt een heel sterk argument. Uh, de, de, het wetsvoorstel wat nu voor ligt... Uh, dat gaat om kinderen die hier dus een x-aantal jaren al zijn... Het gaat niet om, om kinderen die nu bij wijze van spreken... weer het land uh, binnengebracht uh, zouden worden. Dan moet er ook gewoon opgetreden worden. We zijn ook allemaal voor snelle procedures. Waar wij juist nu last van hebben als het gaat om, om deze kinderen... Is, is dat de procedures zo ontzettend lang hebben geduurd. Dat zal zo geworteld zijn dat we het niet meer reëel vinden... dat die kinderen dan nog het land worden uitgezet. Nee, en u vraagt vooral eigenlijk een soort standstill. Even niet doen tijdens de formatie. De minister is daar dus onduidelijk over. Hoe moet dat nu verder? Wat, wat kunt u nu doen? Uh, gisteren hoorde ik uh, de minister-president toen uit hoofd van zijn uh, fractievoorzitterschap van de VVD, want hij heeft nu een dubbele rol zeggen dat hij het eigenlijk wel een heel reële uh, motie uh, vond. Nu verbaas ik me erover dat er alleen maar via de media wordt gecommuniceerd door de regering. Maar dat wij geen brief hebben gekregen waar ik gisteren nog om gevraagd heb. En wat ik dus zal doen is komende dinsdag zowel de minister-president als minister Leers naar de Kamer halen. Om wel de duidelijkheid te krijgen die de motie in ieder geval in meerderheid in de Kamer wel heeft uitgesproken. Kortom, dinsdag gaat het debat verder. Meneer Sloop, ik dank u wel voor uw toelichting. In Nederland is die nog niet te koop. Dan heb ik het over de iPhone 5. Maar hij is wel te koop in Duitsland. Ook vlak over de grens in Oberhausen. Daar staan ook Nederlanders in de rij. Onder andere Harald Kupers, hoofdredacteur van de website Staal Cowboys. Eerder vanmiddag, vlak voor de uitzending, ik vroegen ik Kupers of hij zijn nieuwe telefoon al heeft. Uh, nee, ik heb het nog niet. We, we staan nog steeds in de rij. We waren vanmorgen wel of uh, gisteravond uh, gezorgd dat we erg vroeg hier waren. 11 uh, uur uh, gisteravond stonden we al in de rij... Maar het was zo hectisch en uh, nou ja, ze hebben natuurlijk altijd van die slangen waar je doorheen moet lopen. En uh, nou, uh, het, het, het, het ontplofte gewoon en iedereen uh, liep eigenlijk uiteindelijk gewoon in één grote fuik. En het was alleen maar duwen, trekken, uh, mensen die flauw op politie is erbij gekomen. Uh, nou, op een gegeven moment werd gezegd: van, nou ja, we moeten, als jullie blijven duwen, dan gaan we de verkoop helemaal stopleggen. Uh, dat moet onder dwang van de politie. Uh, nou ja, dus het was heel hectisch uh, vanmorgen vroeg. En dat gebeurde zeg maar rond, rond 5, 6 uur. Uh, als je op Twitter kijkt, dan zie je ook dat er heel veel berichten waren die daar uh, flink uh, de, de, de, de, de stream haalden, zeg maar. Dus het was, uh, het was hectisch. En uh, nou ja, doordat we dus uh, helemaal achteraan kwamen te staan, eigenlijk, sta ik dus nu nog steeds. Ik dan erbij, nou, moet ik zeggen. Uh, dus ik sta al voor de winkel, maar uh, er zijn nog een 50 mensen voor me en dan. Uh, ja, dan, dan kan ik hem eindelijk eh, kopen. Ja, dus er stonden heel veel mensen in, in de rij. U zei het ontplofte. Dat betekent dat er gewoon op dat moment gewoon enorm geduwd werd. Ja, dat de, de, de, de waren wel zwangen waar je doorheen moest lopen, zeg maar. Maar op een gegeven moment begonnen mensen, uh, dat waren gewoon van die rood-wit linten. Uh, <coughs> begon de begonnen mensen gewoon door die, tussen de, die linten door te lopen. En op een gegeven moment waren al die linten weg. Maar ja, toen was de hel los en liep iedereen dus... ...naar de, naar de, naar de fuik toe waar, uh, waar je naartoe moest om zeg maar, je kaartje te kunnen bemachtigen om een telefoon te kunnen krijgen. Ja, en toen was het echt... Uh, de, van alle kanten liep, liep het volk er naartoe. Dus de hele... Ja, het was echt duwen en trekken. En ik zeg, er zijn mensen flauwgevallen. Uh, die hebben ze eruit moeten trekken. Uh, later is er nog iemand een keer, uh, die, was, die heeft zo lang staan te wachten, die werd zo kwaad. Die gooide een fles naar, uh, naar medewerkers van Apple toe. Nou, die is er ook hardhandig uitgehaald. Dus het was, ja, het was erg hectisch. Ja, hebben ze het dan niet goed geregeld of uh, heeft het publiek zich niet goed gedragen? Nou, het is natuurlijk heel vreemd dat, dat er zoveel mensen... want ik, ik, ja, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen er waren... maar dat er zoveel mensen op afkomen die zeg maar, al heel vroeg uh, in de rij gaan staan... om zo'n uh, zo iPhone 5 nou, te... Ja, u, te... Gaat, u gaat zelf ook heel vroeg in de rij staan, dus zo vreemd is dat dan misschien niet. Nee, nou, de, de, maar, de, de, de, de, dat maak ik mezelf inderdaad ook wel schuldig aan. Maar ik denk dat Apple inmiddels wel weet dat dat, uh, dat dat gebeurt. En ze zullen dus eigenlijk moeten zorgen, dat moet elke Apple-store natuurlijk voor zijn eigen regelen, dat ze daar wel goede, uh, ja, misschien goede dranghekken plaatsen. Uh, het publiek eerder tot rust manen. Uh, ja. Ja, en, dit mag eigenlijk zo niet gebeuren, want er is echt wel bij mensen paniek geweest. Uh, ik was samen met, uh, met een vriend van mij. En die, uh, ja, die is op een gegeven moment gewoon uit de rij gestaan. Hij zegt, ja, ik heb veel voor een iPhone 5 over. Maar uh, hij zei, hier ga ik niet meer in staan. Hoe lang moet u nog wachten, de, denkt u? Nou, ik denk dat we hier nog twintig minuutjes zijn en dan, ben, uh, dan zijn we aan de beurt. Ja, en gaat er dan een gevoel van intense vreugde door u heen? Nou, er gaat meer een gevoel van intense moeheid in mijn benen en mijn voeten en mijn rug door me heen. Maar het is dan wel, nou goed, het, het heeft dan deze keer wel heel erg lang geduurd. Uh, maar het is dan toch eigenlijk ook wel heel leuk om zeg maar, dat nieuwe device weer in je handen te hebben... en daarmee te kunnen spelen en daarmee ja, voor onze lezers in ieder geval weer te zorgen... dat we snel uh, duidelijk maken hoe wij er tegen, uh, tegenaan kijken wat we ervan vinden. Ik wens u veel sterkte met de laatste loodjes. Dankjewel, dankjewel. Een idee over voorop lopen. De BRIC landen Brazilië, India en China.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 PVDA en VVD hebben vanmiddag voor het eerst onderhandeld over de vorming van een kabinet. Er is gepraat over de agenda en ook al een beetje over de inhoud. Maandag gaat het overleg verder. De vergoeding voor de dure medicijnen voor de ziekte van pompen en de ziekte van Fabry blijft voorlopig gehandhaafd. Zowel bestaande als nieuwe patiënten krijgen de vergoeding. Het College van Zorgverzekeringen stelt in een advies dat er tegenstrijdige informatie is over de werkzaamheid van de medicijnen. En zolang er op dit punt geen duidelijkheid is, moeten de medicijnen voor iedereen worden vergoed. Bij een aanrijding tussen een auto en een bus in Rauwveen... tussen Zwolle en Meppel zijn 14 gewonden gevallen. Hun verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In de bus zaten 40 mensen, voornamelijk scholieren. Negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten hebben ze botbreuken, nekklachten... en snijwonden van glasplinters. En de platenmaatschappijen EMI en Universal... mogen fuseren van de Europese Unie... maar moeten wel een aantal labels verkopen. Die voorwaarde is gesteld om te voorkomen... dat het nieuwe bedrijf te veel macht krijgt... Brussel wil dat EMI en Universal onder meer het platenlabel Parlophone verkopen. Dat albums uitbracht van onder andere Queen, Tina Turner en Coldplay. Ook de klassieke labels moeten worden verkocht. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerritiemstra. Het is bewolkt en in het noorden regent het wat. Vanuit het noordwesten nadert een nieuw regengebied en die trekt in de loop van de nacht naar het zuidoosten. In het oosten en zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het koet af naar 11 graden aan zee tot plaatselijk 7 in het oosten van het land.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 Zondag komt vanuit het zuiden een regengebied dichterbij. De dag begint droog. In de loop van de middag gaat het in het zuiden wat regenen. Het is fris met een graad of 16. En na het weekend komt een depressie in de buurt te liggen. Dat levert wisselvallig weer op met geregeld regen. ABB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 80 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen... voor knooppunt 4 kilometer, dat is de naslevende ongeluk. Op de A15 Rotterdam, Gorkum voor Sliedrecht, 7 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Op de A15 van Gorkum naar Europoort is net een ongeluk gebeurd... bij knooppunt Vaanplein, daar staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding, de vertraging is meer dan een uur.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 Deno nee, is het Radio 1 journaal. 14 gewonden bij een ongeluk in Raafveen. Een bus vol schoolkinderen en een auto die kwamen in botsing. Kinderen wisten de bus te verlaten, die daarna helemaal uitbranden. Negen gewonde kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het verslag is van Menno ja, dan Mag ik van de politie? Ja. Dat kan ook aan die auto Ja. Dan ja. zie ik je ja. zo. Ja, maar ik kan jullie niet allemaal in de auto houden. Plus daarbij. Uh... De politieman vraagt de schooljeugd die niet gewond is geraakt, maar wel in de bus zat. Ieder mee meegaat met de bus, een reservebus, net aankomen rijden. Vlakbij de bus van het ongeluk die om een boom gevouwen staat op een landweg in het buitengebied van Rauwveen. Helemaal uitgebrand. Aan de andere kant van de weg ligt een zwarte personenauto. Toten los in de sloot. De politie is bezig met het technisch onderzoek. De bus kwam uit school, vertelt een van de kinderen die in de bus zat. Wij zaten met z'n uh, vijf aan, achterin. En uh, opeens hoorden wij een hele erge knal. En Carlijn, die vloog helemaal naar voren toe. En nou ja, de bus die stond helemaal in vlammen. Dus we moesten er heel snel uit. En de buschauffeur heeft heel goed uh, gehandeld. Want die heeft direct uh, de deuren geopend, zodat ja. wij eruit konden. Dus... En waar kwamen jullie vandaan? En wij komen vanuit Zwolle en euh, nou ja, wij gaan naar Meppel toe en een paar naar staphorst. Van de kappers, woordvoerder voornamelijk veel hulpdiensten hier. die nog eh, onder meer met technisch onderzoek bezig zijn. naar hoe het heeft kunnen gebeuren. Is dat al enig idee? Uh, zo het na, uh, naar uitziet, uh, heeft de personenauto geen vorming gegeven aan de, de bus die van rechts kwam. Dan staan we naar een bus te kijken die helemaal uitgebrand is. Uh, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, dat moet echt uit onderzoek blijken, wat er, hoe de bus zo in brand heeft kunnen uh, geraken. Uh, gelukkig is het zo dat de scholieren allemaal al uit de bus waren op het moment dat die echt uh, vlam ja. Hoe is het met de negen gewonden? Uh, de klachten op dat gebied zijn met name nek- en rugletsel. Uh, onderzoek in het ziekenhuis moet uit, uh, uitwijzen wat ze echt hebben. De bus met uh, de kinderen die niet gewond zijn geraakt, die zijn, is net weggereden, een andere bus. Waar zijn die heen gebracht? Naar een school in de omgeving waarvoor opvang uh, zowel voor de kinderen als voor de ouders is gezorgd. Want de klap was dermate groot en met de brand ja. erbij, die kunnen we wat na zorg gebruiken ook. Ja, en uh, de, nou ja, je kunt je voorstellen wat je zelf ook zegt, de bus is uitgemaakt, is natuurlijk redelijk wat paniek geweest. En, uh, slachtofferhulp zal aanwezig zijn en uh, de geneeskundige dienst zal wat uitleg geven over de verwondingen van de mensen die zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Twee dagen geleden overigens was er op dezelfde kruising ook een aanrijding tussen een bus en een auto. Hoe dat twee keer achter elkaar kon gebeuren, dat weet de politiek. Politie, nog niet. Het is acht minuten over half zes. Er komt voorlopig geen generaal pardon voor oud-wielrenprofs... die zich aan doping hebben bezondigd. Kam kwam uit het congres van de Internationale Wilren-Unie. Het werd gehouden vandaag in Maastricht. Daar worden ook dit weekend uh, wereldkampioenschappen fietsen gefietst. Gio Lippens, onze wielerverslaggever, die was ook op het congres. Um, Gio, uh, wat was nou helemaal dat idee achter dat generaal pardon? Waar komt dat vandaan? Ja, het idee komt uh, uit de mond van Pat McQuaid. En dat is de grote baas van de Internationale Wielrenunie. De voorzitter van de UCI. En die heeft dat vorige week heeft dat in een gesprek met een journalist van AP. Heeft hij dat uh, idee gelanceerd? Uh, ja, om eigenlijk een beetje een streep te zetten. onder uh, het voortdurend maar weer oprakelen van oude dopingzaken. En natuurlijk die zaak Armstrong die op dit moment speelt. is daar een beetje de katalysator in geweest. En uh, McQuaid die dacht. Uh, als wij nou met een generaal Pardon komen. dan kunnen we een streep zetten onder dat verleden. En dan kunnen we. Gewoon weer uh, gaan werken aan een schone wielersport. Kunnen we weer kijken naar het uh, moment van nu. Dat ja. is eigenlijk een beetje het achterliggende idee. Schone lijst, schone wielersport. Je noemde de naam Armstrong uh, al. Zou die er trouwens mee geholpen zijn? Nee, hij zou er niet mee geholpen zijn. Want dat was vanaf het begin af aan wel duidelijk. Alle zaken die onder de rechter zijn... die zaak van Armstrong is in principe nog steeds onder de rechter. Hè, ook al heeft hij zich onttrokken aan dat hele, uh, ja, dat hele juridische spel in Amerika... met dat USADA, Maar uh, die, die zaak zou daar niet door beïnvloed worden. Dus je kunt niet... Um, dus we hebben natuurlijk allemaal dat soort gedachten af en toe wel eens. Een beetje slechte gedachten. De UCI probeert nu met een generaal pardon Armstrong uit de wind te houden. Dat was niet het geval. Maar men vond wel van het moet wel afgelopen zijn... Met dat voortdurend weer naar het verleden kijken. En ja, waar eindigt dat? Hè? Gaan we nou uh, urinestalen van twintig jaar geleden opnieuw onderzoeken? Uh, moeten uh, mensen als, uh, noem ze wat, Joop Soetemelk, Eddie merk zich nog zorgen gaan maken? Uh, trek het even in het belachelijke, maar dat was wel de gedachte die er leefde binnen de UCI. Ja, want is dat dan de reden dat uh, men het er niet uh, door heeft laten komen? Of wie, wie waren hier tegen? Nou, eigenlijk waren er erg veel mensen op tegen. Bekweet heeft dat proefballonnetje heeft die, uh, losgelaten afgelopen week en uh, je kreeg meteen hij kreeg wel steun hoor trouwens. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Uit de hoek bijvoorbeeld van Johan Museeuw. Nou, daar weten we ook allemaal van dat hij uh, bekend heeft... dat hij aan de foute spullen heeft gezeten in het verleden. Uh, maar er kwam ook veel weerstand, met name van mensen die zeiden... hiermee los je het probleem niet op, dit is gewoon een heel slecht idee. Onder andere uh, Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse wielrenunie, de KWU, heeft al geroepen, uh, ik vind dat geen goed idee... want je kunt niet zomaar een streep zetten onder het verleden... als er echt heel daadwerkelijk uh, concrete... Denk, uh, verdenkingen zijn over renners in het verleden... dan moet je dat onderzoeken. Maar wat Wintels wel zegt, wat je niet moet doen... is bij wijze van spreken. nu stelselmatig uh, urine stalen uit het verleden gaan onderzoeken. Daar moet je wel mee stoppen. Maar op het moment dat er een zaak naar boven komt... van bijvoorbeeld drie, vier jaar geleden... door bekentenissen, door getuigenissen van renners uit het peloton... ja, dan moet je dat niet laten liggen. Dat zou wel heel erg gemakkelijk zijn. Goed, dat is het congres. Dat is de vergaderzaal. Um, er wordt ook natuurlijk uh, gefietst. Uh, dit weekend de vrouwen en uh, de mannen staan voor de deur. Wordt er vandaag trouwens ook gefietst? Ja, vandaag is er al gefietst. Lucy Garner... dat is de wereldkampioen bij de junioren. Uh, een WK dat... Nou ja, uh, tot, met alle respect een klein WK... genoemd kan worden. Hè. Tot uh, Niet zo lang geleden werden die WK's... voor de junioren nog uh, apart gereden. Los ja. helemaal van uh, de grote mannen... en de grote vrouwen. Maar uh, de junioren... hebben gereden. En ik kijk even naar de beste... Nederlandse. Dat is Kirsten Koppens... op de elfde plek. Uh, maar de, de, de, de wereldkampioen... is dus een uh, Engelse. Dat was vorig jaar ook al zo. Ja, en de mannen junioren... die komen zondag, hè? De mannen junioren, ja, die hebben mazzel. Die mogen rijden ja. uh, voor een redelijk massaal publiek. Want dat is natuurlijk wel mooi. Want die jongens die rijden op hetzelfde parcours als waar even later uh, de profs aankomen. Dus voordat de profs hier finishen, voordat de profs dat lokale parcours gaan rijden... Uh, hebben die junioren hun kampioenschap. En die hebben dus de mazzel dat ze voor behoorlijk veel publiek kunnen gaan rijden. Want verwacht maar dat het komende zondag een gekkenhuis wordt hier in Valkenburg. Ik zeg Haven, Ik hou hem in de gaten. Uh, we houden hem zeker in de gaten. Dat deden we trouwens ook met de tijdred. Toen vielen het een beetje tegen. Ja, maar ja, je weet het maar nooit. Ja, Komt bij mij van het dorp vandaan. Vandaar dus, een fan hier zo. Zeg, Altijd goed om uh, mensen te supporteren. Daarom. Marianne Vos, daar moeten we morgen naar kijken toch? Ja, dat is de grootste kans op een medaille voor de Nederlandse ploeg. En ja, laten we dan maar heel eerlijk zijn: de grootste kans ook op een gouden medaille. Vooral ook omdat de tweevoudig wereldkampioene... de vrouw die haar de afgelopen twee jaar heeft geklopt. de Italiaanse sprinster uh, Georgina Bronzini. die schijnt een beetje ziek te zijn. Die heeft uh, verklaard dat ze wat last heeft van griepverschijnselen. Ik denk dat Vos daar toch wel enigszins opgelucht bij ademhaalt. Hoewel het parcours is anders dan de afgelopen jaren. Uh, ik denk dat dit parcours op het lijf geschreven is van Marianne Vos. Van een paar weken geleden in. Uh, de, de ladies tour, zeg maar de Ronde van Nederland voor Vrouwen. Daar zat die Kouwberg ook een beetje in de finale van uh, het parcours. De wereldtop was aanwezig en wat doet Vos? Vos knalt daar gewoon kei en keihard weg en laat bijna iedereen staan. Dus al die wereldtoppers die werden geklopt op de Kouwberg. En ik denk dat dit parcours ideaal is voor Vos voor zondag. Dan kan ze na die Olympische gouden medaille eindelijk... Hè, na vijf jaar weer eens een keer wereldkampioenen worden. Ja, jij slaat de brug al. De Olympische Spelen. Wie waren daar op uh, de slotact de spice Girls? Daar is het nu tijd voor, Gio. Mooi zo. Even meezingen. Gaan we naar luisteren. Stop! maar doen. Stop van de Spice Girls was dat. Dat gaan we zo doen? Er komt een speciale regeling om de dure medicijnen voor de ziekte van pompen en fabrie te financieren. Hoort u zo meer over. Ja. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin met de vrijdagmiddagspits, maar hij valt een beetje mee. Hij valt mee Bert. De meeste files zijn korter dan gebruikelijk. In totaal zaten nu 50 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. Twee files ze zijn de nasleep van ongelukken. Op de A7 afzijdijk richting Heerenveen staat voor Knoppen 4 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat voor Sliedrecht 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Goed nieuws voor alle patiënten met de ziekte van Pomp of Fabrie. Ze krijgen voorlopig hun medicijnen vergoed. Het is de uitkomst van een hoorzitting die vandaag is gehouden. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink, die was er ook en is nu in de studio. Rinke, uh, goed nieuws, want onlangs toch liet het college voor zorgverzekeringen nog weten dat nieuwe gevallen hun medicijnen niet vergoed zouden krijgen. Ja, dat was nog deze week. Afgelopen dinsdag was dat het beeld dat de bestaande patiënten, dat die het vergoed zouden houden, maar dat nieuwe er niet voor naamwerken zouden komen. Nou, daar kwamen veel protesten tegen juristen vroegen zich af of dat überhaupt wel zou mogen van de rechter. Dat je een onderscheid maakt tussen mensen die voor een datum een ziekte hebben en dan een medicijn krijgen. En daarna niet meer. Uh, maar ja, die discussie die is eigenlijk in de kiem gesmoord door dit nieuwe advies uh, van de, van het, uh, van de, eigenlijk van de uh, adviescommissie aan het CVZ. Het is ingewikkeld, Dus is een commissie die beoordeelt dat allemaal. Die formuleert een advies aan het bestuur van het CVZ. Die nemen het over of veranderen er nog iets aan. En dan gaat het naar de minister die uiteindelijk een besluit neemt. Maar dat is doorgaans het advies. Ja, en komt het dan doordat die hoorzitting vandaag is gehouden... waar al die mensen ook hun verhaal hebben kunnen vertellen? Nou, daar, daar was uh, in de alle. Wij zijn, eind juli hebben we een eerste onderwerp hierover gemaakt waarin we dat concept uh, onthulden, waarin werd voorgesteld om die vergoeding helemaal af te schaffen voor alle patiënten, bestaande en nieuwe. Daar is enorm commotie over ontstaan. Iedereen is er mee gaan bemoeien. Het is in de pers breed uh, besproken. Daardoor is dat. Het tweede concept afgelopen dinsdag al drastisch aangepast. En ja, het leek eigenlijk aan velen. meteen niet houdbaar. Dat tweede concept, door het rare onderscheid. Vervolgens kwam daar vandaag de inspraakronde van de betrokken artsen en van een heleboel patiënten. Um, uh, ja, dat riep zoveel vragen op bij de commissieleden... over de gefundeerdheid van hun eigen advies. He, die, die hoorden voor het eerst ja. sommige dingen, wat op zich opmerkelijk is. Ook. Nou ja, dat vind ik wel. Jij zegt op zich opmerkelijk. Maar ik vind het behoorlijk opmerkelijk. Want je zou toch zeggen, daar verdiep je je in als je zo'n advies geeft. En dan stel je het tot twee keer toe bij. Hoe kan dat nou? Nou ja, dat, er was een, een schokkend voorbeeld eigenlijk. Een arts van het AMC schetste dat ze in een bepaald model bezig is met uit te rekenen wat nou precies die effecten zijn... dat ze dat ontwikkeld heeft al een aantal jaren. Vervolgens kreeg ze van een van de commissieleden... die dus dit advies geformuleerd hebben over het niet meer vergoeden... en vervolgens over het voor de helft wel vergoeden... voor de helft, andere helft patiënten niet. De vraag wat dat dan voor model was. En toen moest zij antwoorden dat dat in de stukken uitvoerig beschreven werd. Maar die waren dus kennelijk niet gelezen. En dat maakte een, een slordige indruk. Zoals dat bijstellen van zo'n advies in, ja, in zes weken tijd... toch een behoorlijk een ander advies afgelopen dinsdag en nu weer. Het geeft niet een beeld van heel solide oordeelsvorming over ja, wat die medicijnen doen en wat je ermee moet. Mag geen idee van hoe dat dan kan. Is dat gewoon slordigheid? Um, ja, ik ben bang dat daar toch niet serieus genoeg naar gekeken is eigenlijk. Ik kan, ik, anders kan ik het niet verklaren als iemand een vraag stelt over iets wat in zijn stukken staat. Ja. En dat gaat natuurlijk over besluiten die voor mensen... Uh, die die medicijnen slikken, heel verstrekkende gevolgen hebben... als ze dat niet meer vergoed krijgen, want het is niet te betalen. Nee. Nou, is die vergoeding voorlopig, begrijp ik uit de berichtgeving... nu ook van wat jij zegt. Wat houdt dat in? Um, het, wat er is gebeurd, is dat er eigenlijk is besloten... om alles bij het oude te laten... maar dat niet uit de basisverzekering te financieren... zoals het nu het geval is... met een aparte financieringsregeling voor in het leven te roepen. En tegelijk gaat er uitgebreider onderzoek worden gedaan in Europees verband. De artsen roepen dat al tijden. Laten we dat Europees doen, want dan hebben we... als we alle landen van Europa de patiënten bij elkaar geven... en de onderzoeksgegevens, dan hebben we veel meer gegevens... om een serieus oordeel te geven over wat die medicijnen nou wel... en wat ze ook soms niet doen. Want die artsen zijn daar eerlijk over... Yeah. dat het niet iedereen evenveel helpt. Maar dat is precies het probleem, als je... 80 patiënten hebben die een middel krijgt, en je hebt er uh, 20 waarbij het heel veel doet, maar 60 waarbij het minder tot bijna niks doet. en je middelt dan, dan is het effect niet zo heel groot. Terwijl het voor die 20 patiënten alles is. Nou, dus dat kan niet met zo'n kleine groep. En daarom wordt dat nu in Europees verband gedaan. En het uh, ja, onmerkelijk is, zeg ik nog maar eens, het gekke... dat dat niet eerder bedacht is. Want die artsen roepen dat ook al steeds. laat ons dit Europees met onze collega's, experts... in al die andere landen, alle gegevens bij elkaar voegen. Goed, het nieuws van vandaag is dus... er komt een andere manier van vergoeden. En het uh, wordt alsnog uh, vergoed. Dus de adviezen die eerder zijn uitgebracht zijn eigenlijk van tafel. En, en? er komen prijsonderhandelingen met de fabrikanten. De minister heeft het advies gekregen om met die fabrikanten... over die enorm hoge prijzen te gaan praten. Genzuin, de belangrijkste van de twee betrokken bedrijven, gaat het ook doen. En het andere bedrijf gaat ook aan tafel zitten. Dankjewel, Rinke. Rinke van den Brink was dat. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Maial Hageman is hier. Amsterdam wil ziekenhuisgegevens gebruiken bij de aanpak van geweld in het uitgaansleven. In de hoofdstad van Wales, Cardiff, heeft die aanpak al geleid tot een spectaculaire daling van het aantal slachtoffers, valt lezen in het parool. Chirurg Jonathan Sheepard kreeg elke vrijdag en zaterdagnacht slachtoffers op zijn operatietafel en er wat aan te doen. Hij vertelt in de krant hoe hij de afdrukken van schoenen op gezichten zag en gruwelijke snijwonden die waren toegebracht met kapotte glazen. De arts besloot de gegevens van slachtoffers te verzamelen en die door te spelen aan de politie en de gemeente. En daarmee konden de hotspots en de hot times... in het uitgangsleven beter in kaart worden gebracht. Uit de gegevens van de arts bleek dat er zaken bij zaten... die helemaal niet bekend waren bij de politie. Daarnaast werd de informatie gebruikt... bij onderhandelingen over vergunningen. Inmiddels is het aantal slachtoffers in Cardiff met 40 procent gedaald. En er zijn jaarlijks 500 gewonden minder in het uitgaansleven. In Volendam begint volgende week het eerste genetische spreekuur... schrijft NRC Handelsblad. In die plaats stamt bijna iedereen af van zeven families. Het AMC in Amsterdam gaat ouders informeren over genetische risico's. Mensen die graag een kind willen kunnen daardoor een geneticus laten nagaan... wat de kans is dat hun kind een dodelijke ziekte zal krijgen. Bovendien komt in Volendam een aantal ernstige afwijkingen... vaker voor dan in de rest van Nederland. Zoals een aandoening van de kleine hersenen... die ook wel de Volendamse ziekte wordt genoemd. Verschillende generaties zijn ermee opgegroeid. Moet ik... je nou meezien? Ja, zeker. Elke dinsdagavond was het, hè? Het zou best kunnen. Dat ben ik vergeten welke avond het was. Ik ben wat ouder. Het programma is terug morgenavond, maar zonder Advisser en het ballet van Penny de Jager. En de Lieder klinkt nu zo. Volgens de nieuwe presentator Gerard Ekdom heeft top-op drie... alleen de naam gemeen met zijn roemruchte voorganger. In het NRC Handelsblad waarschuwt hij alvast dat er geen sprake zal zijn van nostalgie. En het belangrijkste verschil in top-op stijl werd geplaybackt in een lege studio... en nu treden bands live op voor het publiek. En verder moeten artiesten razendsnel een coverversie in elkaar draaien... en ze gaan de straat op en ze zingen daar alsof ze kansarme straatartiesten zijn. Voor de nieuwe iPhone van Apple mogen zich dan lange rijen vormen voor de winkels. Het is niet allemaal halleluja. Op internet is er inmiddels een site met alle fouten van de kaartenapp. waarvoor de informatie is aangeleverd. Jawel, door het Nederlandse bedrijf TomTom. Tom. Nou, daar blijkt bijvoorbeeld dat het Paleis van Justitie in Wenen. het naamkaartje Paleis van Justitie in Nuremberg heeft gekregen. en dat ligt toch echt 500 kilometer verder weg in Duitsland. Het Olympisch plein in Calgary, Canada. is een blok verderop te vinden dan waar het werkelijk staat. Inzender vindt het wel een bonus dat er het treinstation dat al een paar jaar weg is, weer op de kaart staat. En een Japans plein is opeens gesitueerd in Sao Paulo in Brazilië. En de tweede stad van Zweden, Kootenburg, is compleet verdwenen. Het belangrijkste treinstation van Berlijn heet al een jaar of zes Hauptbaanhof, maar is bij Apple nog te vinden onder de naam Lernter Stadtbahnhof. en dat is maar een kleine greep uit de vaak hilarische voorbeelden. Nederlandse leverancier TomTom Tom zit er intussen behoorlijk mee in de maag en heeft Apple hulp aangeboden om de app alsnog op orde te krijgen. Het zou niet aan de kaarten liggen. De Verenigde Staten krijgt een kandidaat voor het Hoge Rechtshof in Michigan steun van een wel heel bijzondere kant, de televisieserie West Wing. De kandidaat, Bridget Mary McCormack, heeft een zus... die een van de hoofdrollen heeft in de serie. Op YouTube is een filmpje verschenen in de stijl van West Wing... waarvoor het campagneteam heeft betaald. Ah, stupid coffee maker. Please tell me, this isn't the crisis. This isn't the crisis. This is this the voting thing? what the voting thing? The crisis. is the crisis, the voting thing. What voting thing? It's the voting thing. How'd you find out? Josh... Het filmpje van West Wing moet de belangstelling wekken... voor kandidaten die geen banden hebben met politieke partijen. En die worden volgens de mensen achter de campagne... nog wel eens over het hoofd gezien, die kandidaten. Dankjewel. Wat gaan we zo doen na de klok van zes? We kijken nog eventjes bij het ongeluk in Rauwveen. Het kinderpardon behandelen we en we gaan kijken in Turkije. Want daar is uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een aantal generaals.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 Heb je dan ook S5? En natuurlijk het laatste autonieuws. Ik heb het net gehoord op de radio, man. Ik heb het net gezegd. Dat en meer. Morgen tussen 2 en half 3 in de Tros Auto Show. Pas op radio 1. Dus betrouwbaar. Met Carlo Branson en Huubstapel. Stapel. Hup Stapel. Nee, ja, Hup dat Stapel. is schrikkelijk. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.